Koffie en thee de hele dag. Als we nou toch zo bang zijn voor de Russen, kunnen we beter meteen gaan leren wat gaan te drinken. Soms, Kelly, heb jij uitstekende ideeën. Bovendien wil ik een stuk beter met, uh, wat we zeggen, twee maatjes. Het is in ieder geval warmer. Ach, jongens, wat is het heerlijk om vrijwilliger te zijn. Mag ik jullie een verrukkelijk kopje thee aanbieden namens alarmfase 2? Hartelijk dank, maar vanmorgen zijn er wat kranten gekomen. Bij die leest heb je al gegeten en gedronken. je in Europa, in het Midden-Oosten, je in Amerika. Ik wil hier altijd blijven.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 Ja, dat zegt natuurlijk weinig, hè? Wij kunnen zelf zo vaak geen contact krijgen door allerlei atmosferische toestanden. Ja, wel, maar toch zijn ze al een tijdje weg. Bij Mount Melbourne hadden ze toch langs al iets kunnen worden. Dat zou ik ook zeggen. Hoe lang zijn ze al weg? Oh, een week ja. of twee, geloof ik. Waarom die kerels nou zo hoog nodig moesten lopen naar Mount Melbourne, is mij nog niet helemaal duidelijk. Het is tenslotte maar een uurtje of wat vieren. Dat heb ik hem ook gezegd. Maar die Engelsman, Jones heet hij, die, die zei zoiets dat hij geen uh, geologie had gestudeerd om de lucht te bekijken. O, Engelsen, allemaal hetzelfde.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 Zou het zou er aan de hand zijn? Nou, dat hoor we wel, kan van anders zijn. Schip, Polexpeditie. De Russen, de Amerikanen, de Arabieren, de Israëliërs. Het oh, was inderdaad met die oh, rabbino Ja, Ja, ja. Meneer de heren, heren stilte alsjeblieft. Oh, ja. Heren, een stilte! Een moment. Is iedereen aanwezig, dan? Iedereen present, overste.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 De keus is dan bij gevallen op het 42e Squadron. U zult begrijpen, meneer, u zult begrijpen dat we niet veel tijd hebben. Als wij ervan uitgaan dat de expeditie van van zuinig is geweest met het voedsel... ...dan zijn ze nu wel aan de laatste restjes toe. Maar ik hoef u niets te vertellen over levensomstandigheden. Ja, nee, die zijn overigens. overigens. Ja. Is er nog radiocontact met ze geweest? Uh, nee, dat was tot dusver door atmosferische storingen niet mogelijk. Oh, maar heeft u dan wel enig idee waar, waar, waar, waar we moeten zoeken? Nee, anders zou het nog heel eenvoudig zijn geweest. Ik zou u eerlijk zeggen, mijn heren, dat de expeditie sinds het vertrek alle kanten kan zijn opgegaan. Maar, laten we het houden op het gebied tussen deze basis en Mount Melbourne, met een uitloop van 50 mijl van beide kanten. Nadeel van hen is ook dat u de daar weinig zult kunnen gebruiken, en dan altijd nog met het grootst mogelijke wantrouwen. U zult laag en op gezicht moeten vliegen. Hoe is het weer? Redelijk. en daar wat misbanken. in elk geval zijn er geen sneeuwstormen. Maar ik hoef u niet te vertellen dat zoiets elk moment kan veranderen. Maar wat was er dan, meneer? We vliegen in groepen van drie opstijgen over een half uur. Ik ga het eerst met Rowley en Patterson. Kelly vliegt met White en Levi. En de anderen volgen over een uur. Yes. uur. Yes. Hebt u nog vragen? Nee, dank u. Ik Niemand te vragen meer. Nee, Goed, meneer, nee, succes. En goede overstrijd. Ja, nou, daar zitten we mooi mee. Nou, uh, ik ben net die keer als niet hoor. Ah, stelletje, stomme hufters.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 Kelly aan Scott Bay. Scott Bay is hier. Zeg het maar Kelly. We beginnen aan de laatste ronde voor vanavond. We gaan nu uit elkaar. Draaien een 8 van 10 mijl. En keren dan terug. Niets gezien. Dat is begrijpen Kelly. Tot straks. Kelly aan Windsor. Heb je meegeluisterd? Ja, ik zie je zo wel bij de koffie. Lang leven alarm fase 2. Dat over een half uurtje. Je bent hier nu zo'n...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 Ik ga er nu overheen. Ze zitten in sector 8, tussen H6 en G7. H6 en G7. Dat is eigenlijk vlakbij. Ik zag twee mannen lopen. Ze moeten me gehoord hebben. Hebben jullie dat? Sector 8 tussen H6 en G7. Dat hebben we Kelly. We gaat een helikopter naartoe om ze op te pikken. Je kan terugkomen. Oké, okay, begrepen. Ik kan niet terug. Het over een minuut of twintig. Ja. De expeditie is terug, overste. Ah, dank u, je Laat de heren binnen. Goedenavond, heren. Ik ben ja. blij u weer terug te zien. Gaat u zitten. Dank u, overste. Nou...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 Ja, hoort je dat. Prima, vlot werk. Stuur ze maar meteen door naar mijn bureau. Ja. En laat ze wat van die blikken meebrengen. Nee, dat was alles uit Bedankt. De helikopter is terug. Ah. Nou, ik ben benieuwd of u er wijs uit kunt worden. Als ik het niet verstuur, sturen, wordt die dingen toch naar Wellington? Nou, deze zaak zal tot op de bonen worden uitgezocht, mijn heren. Onbekende vliegtuigen in deze sector is iets dat we niet kunnen appreciëren. Ja, binnen?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 Is, uh... Ja, wat is er, kerel? Vertel op, wat is er met Kelly? Hij uh, zit niet in zijn kist, adjudant. Dat, dat ding is helemaal leeg. Oh. Oh. Uh, waar, waar ben ik? Ah, uh, meneer Kelly. Goedenavond. Uh, waar ben ik? Is dit een ziekenhuis? Zoiets, ja.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 Sector 8 tussen H6 en G7. Dat hebben we, Kelly. Er gaat een helikopter net om ons op te pikken. Je kan terugkomen. Oké, okay, begrepen. Ik kom nu terug. Dat over een minuut of twintig. Mooie zaak. Zoek je dagenlang voor niks. Zitten ze op een sprongetje afstand van je vandaan? In ieder geval een geluk dat ze nog leven. Goed. Ik zaak afgedaan.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 Wat is aan de hand? Die meter klopt helemaal niet. Olie niet is zeg, dat toch als een idioot. Hallo, basis. Hallo, basis. Medi, medi. Ontvangt u mij? Kelly hier, hoort u mij? Niks gaat dan me nog aan toe. Het is aardig donker. De instrumenten klopten niet meer.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 Een nieuw begrip dus voor u? Helemaal nieuw, ja. Maar ik ben nooit te oud om iets te leren. En als u er geen bezwaar tegen hebt, dan kom ik nou mijn wet maar Ach, uit. Maar doet u vooral rustig aan. Nee, ze voel me een stuk beter. Ik denk zelfs dat ik al. Oh, zo. Die licht. Oh. En nou eens kijken waar ik ben. Hmm. Hmm. Eerst een ziekenhuiskamer. Mm. Verroest. Daar ligt iemand naast dat bed. Mm. Nee. Kan dat? Die oude. Mm. Ah. En in deze kamer ligt hij ook. Uh. Ik, ik ben geen gek ben. Gek te worden. Oh nee, nee, niet gek, meneer Kelly.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 Nu, Kinemer. De andere toestellen zijn niet meer te zien. Ga erheen en zorg dat hij het overleeft. GH78, meld nu. Stil, me even, beste mensen. Ik heb het al moeilijk Ach, genoeg. Lager nu. Lager, daar gaan we. Je zult heel wat uit te leggen hebben, mijn beste Snow. Alsjeblieft.